De hacker die afgelopen nacht inbrak op het Twitter-account van Geert Wilders deed dat voor de grap. Tegen de NOS zegt hij dat hij door een Amerikaanse hacker werd geholpen om de extra beveiliging op het account van de PVV-politicus uit te schakelen. Dat gebeurde nadat in de VS de Twitter-accounts van talloze Amerikaanse prominenten was gehackt. Moskou heeft het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen genoteerd sinds begin april. In de afgelopen 24 uur kwamen er in de Russische hoofdstad 532 nieuwe besmettingen bij. En daarmee staat het totale aantal geregistreerde besmettingen in Moskou op ruim 230.000. In andere delen van Rusland laait het virus de laatste tijd juist weer flink op.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 We maken je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Kom eens langs. De entree is gratis. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Visio Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 The western stars are shining bright again. Here in the canyons above sunset, the desert don't give up the fight. Coyote with someone's chihuahua and its teeth skitters across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma. Sips her mojito down at the whiskey bar Smiles and says she thinks she remembers me from that Commercial with a credit card The western stars are shining Goedemiddag, lieve luisteraars, dit was toch weer een gezellige binnenkomer. Goedemiddag. Ik ben vanmiddag uh, samen met Leon, die achter de knoppen zit... en Marja, die dus gezellig weer mee komt doen vandaag. We hebben vandaag nieuwtjes. We hebben vandaag... Uh, dat begint morgen, dat kan ik wel gelijk eventjes melden. De twee uur voor de toerist. Dat is uh, morgen... Ochtend tussen tien en twaalf. En dan, uh, is, dan wordt er verteld wat er deze week in ons gezellige dorp is te doen. En heeft u reacties of heeft u nieuwtjes? U kunt ze uh, reageren op ZFM Studio. Telefoonnummer 023 537 0393. Dus morgenochtend tussen tien en twaalf. Even luisteren naar alle gezelligheid in ons dorp. Dat je er bent. Ja, ja, ja, ja, we zijn weer compleet. Goed zo. Dan Gaat je verder nog nieuwtjes? Ik heb vandaag heb ik ook nog een nieuwtje uit de, de Zandvoortse krant. En dat gaat over de uh, Pride at the Beach. Zoals iedereen begrijpt gaat het dit jaar vanwege de corona niet door. Maar er komt een uh, alternatief. Dat, en dat komt dit jaar uh, op maandag 27 juli tot en met woensdag 29 juli. Het is kleinschaliger, maar minstens zo divers als gewoonlijk... is het alternatieve programma. Met onder andere de verkiezingen van de eerste Pride-ondernemer van het jaar. Uh, een speciaal radioprogramma bij ZFM, uiteraard. Met pop up dans een beeldenroute langs de boulevard... het carillon dat speciale Pride-muziek afspeelt. Zandvoort met een online Pride-tv-special een kleinschalige Pride Bingo Barbecue... met voorverkoop van kaarten, maximaal 70 personen en nog veel meer. Verrassende bijdragen worden geleverd door ambassadeur Damian... bekend als de Zandvoortse Drag Queen, Dallas Angel... en balletdanser op Zuren solo-danser bij Koblenz Ballet in Duitsland. De organisatie roept tevens op alle ondernemers van Zand wordt op deze dagen volledig in regenboogkleuren... Te do door volop de regenboogvlag uit te hangen. Deze vlag is in de kiosk en de beach Promotions op de boulevard... voor iedereen voordelig aan te schaffen. Ook wordt de horeca gevraagd om dit keer kleinschalig aan te sluiten... door bijvoorbeeld een regenboogcocktail of de bekende trotsbol op de kaart te zetten. In de aanloop naar Pride at the Beach... zal een vertegenwoordiging uit Zandvoort deelnemen op zaterdag 1 augustus. En die begrijp ik niet helemaal. Want het is op 27 juli tot en met 29 juli. En dan gaan ze op 1 augustus in Amsterdam uh, in aanloop naar Pride at the Beach... Tussen 10 en 2 een demonstratie van Pride Amsterdam doen. het met terugwerkende dus Ja, waarschijnlijk is, zal dat een andere datum zijn... maar dat horen we dan nog graag. Wie leuke ideeën voor activiteiten heeft... of hulp nodig heeft om iets te organiseren... kan een e-mail sturen naar info pride -at -the Dan zetten we samen Zandvoort ook in deze tijd kleurrijk op de kaart. Dat was dat nieuwtje. Oké. Okay. Ik mag er nu weer een muziekje door. Gaan we doen. Kijk. in the dead of night. Take these broken wings and let you fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free fly on your life only waiting for this moment to only waiting moment to only waiting moment to ja daar zijn we weer Lucy. Ja. ja wil je weten? had nog een oproepje. Uh, oh, ja, oh ja, voor de trotsbol. Maar die had ik inmiddels al gevonden. Het is oh. een uh, gebak. Oh. Het is een soort van gebak. Een soort, uh, soort uh, bosbol. Ja, ik ga het recept zoeken. En het is misschien wel leuk om dat uh, door te geven straks. Okay. Dus die ga ik even zoeken. Uh, heb ik, oh, ik heb wel uh, iets, iets uh, over het strandpavillon. Vanwege dat ze mogen blijven staan van de winter. De eigenaren van strandpaviljoen zijn blij... dat hun zaken komende winter voor een keer mogen blijven staan. Met het geld dat ze daarmee besparen... kunnen ze misgelopen inkomsten tijdens de verplichte coronasluiting... gedeeltelijk compenseren, zo redeneert het kabinet. Eerst een belangrijke kanttekening. Het ene strandpaviljoen is het andere niet... wat betekent dat ook de kosten sterk uiteenlopen. Voor sommige paviljoens, ja schrik niet... Uh, kost het 50.000 euro per seizoen? En dat is uh, het afbreken, maar ook de, de loonkosten. En voor, voor grotere paviljoens lopen dat, loopt dat op tot 150.000 ja. euro. Dat is nogal uh, veel geld. Ja. Dus gelukkig mogen ze blijven staan, besparen ze zich dat uit. En uh, ja, is een pleister op de zeer wonden. Ja. Toch jammer ook dat ze niet open mogen blijven. Dan ja, dan, hè? Ja, als, ja, ja, dat is dan waarom dat dan weer niet mag, weet ja. ik niet. Maar ik dat had gehoord zijn. dat alleen de, de, de hoofdgebouwen mogen blijven staan. En uh, de, bijgebouwen weg, de bijgebouwen weg moesten. Dat heb ik niet meegekregen, dat staat er dus niet bij. Nou, ben ik ben benieuwd, dat als iemand staat... het weet, mag je dat even laten... Ja. Ja. Want dan ben je nog kosten kwijt. Zullen ja. we weer naar een nummertje gaan? Ja, een nummertje? Ja, laten we naar een ja. nummertje gaan. gaan we. Een muzieknummertje dan toch wel een <laughs> okay. mooie? ja. ja. Jo. Electric never stops. daar zijn we weer. Ja, dit dus. was uh, Ilse de Lange... en J.B. Ah, Meijer. Zoals iedereen weet... Nee, uh, Barry Hey. Barry. Barry Barry oh, sorry, Leon. <laughs> <Ja>. <laughs> Ilse de Lange... die uh, woont in, uh, voor een groot gedeelte... in Nashville, dichtbij het vuur... voor haar. En uh, daar was Barry Hey op bezoek... en daar is deze samenwerking uit ontstaan. Het is een leuk... Uh, le vreemde combinatie eigenlijk, Maar wel heel mooi samen gedaan. Ja. Heb je nog meer zo'n uh, zo leuk muziekje? Ja, ik zie nu straks uh, Simon en Carfunkel staan. Dus... Gaan we die luisteren, ja? denk ik. Ja. Sounds of Silence. Ja. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.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 The streets of cobblestone 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light To split the night can touch the sound of silence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 Subway walls, tenement walls, of silence. Ja, daar zijn we weer. Ja, dat was uh, samen en Garfunkel. En we gaan ons mond helemaal aan jou, ja, we gaan helemaal niet stil. Want uh, er is een rooftocht op brons gaande in de omgeving. Afgelopen nacht is het beeld De Meermin van Haarlem op hard, hardhandige manier ontvreemd en meegenomen. vanaf de Nieuwe Gracht. Kunstenares Michaela Bijlsma is er beduurd van. Voor de tweede keer dit jaar is er een bronzen kunstwerk van haar hand gestolen. Maar ook in Zandvoort is een. Uh, is er een uh, roofdiefstal gepleegd. En uh, dat dit keer van Marlene Scherps uit Zandwoord... na drie eerdere vernielingen van bronzen sculpturen... is er nu een van zijn sokkel gestolen. Het gaat om het bronzen beeld... La Donja Cuchota de la Mancha... die tot gisteren aan de boulevard Vauvage stond. Va va va va va ja. Die we hebben het bruut van de sokkel afgebroken... en waarschijnlijk me meegenomen... En dat alleen voor de brons. Voor het brons. En wat kost de brons per kilo? 3,45. 3,45. Dus daar doen stammen voor schande. Ja. Nou, zullen we weer een muziekje doen? Laten we dat maar doen.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 Daar was ik even naar op zoek naar, maar het is me niet helemaal duidelijk. Er, nou, ik in... zie in ieder geval dat Zweden nog steeds dicht is. Ja. En voor... Schotland. Is Engeland ook nog dicht. Is, nog, is wel al open, zie ik. Die, die is inmiddels geel. Die was ook oranje. Oké. Okay, nou, heel europa is een beetje geel. Dus ja. daar kunnen we allemaal een beetje naartoe. Ja. Bulgarije alleen niet. Nee, en er zijn ook in, haarden in Portugal en, uh, om, uh, waar je dus niet naartoe gaat. Zo wordt Lissabon afgeraden en Porto wordt afgeraden om naartoe te gaan. Okay. Dus dus voor de rest valt het uh, reuze mee. Ja, ja, je moet wel goed uh, de, het nieuws in de gaten houden als je naar het buitenland gaat. Ja. Hier zijn uh, kijken wat de gevaarlijke plekken zijn. Ja. Nee, doe nou. maar een muziekje tussendoor, Marja. Want ja, gaan dan we dat komt. weer doen? Ja. We Oké, okay, we hebben iets problemen met de techniek. <laughs> dus we gaan nog even door met praten en dan komt hij eraan. in time, you like a root in the ground. Mothers and daughters of all womankind really make the world go round. Until the sun. zijn we weer. Had je nog iets, Lucy? Uh, ja, ik heb nog iets leuks, denk ik. Dat is wel een uh, leukert. Uh, dat gaat over uh, het, de voetbalvereniging Waterloo in Driehuis. Daar uh, vragen zoeken ze voetballers. <lacht> Björn, ja, dat is zo gezellig. <lacht> ja? <lacht> Björn en Hans van G-team. VVV Waterloo in drie huizen organiseren voor de eerste keer een open dag. Ze zijn op zoek naar nieuwe voetballers en iedereen is welkom. Het G-team, voor de leek onder ons, het G-team betekent het gehandicapte team. Van VVV Waterloo kan wel wat nieuwe voetballers gebruiken. Dus staken Björn Gans en Leon Hogeweg de koppen bij elkaar voor een plan... Met een open dag willen ze het enige G-team in de gemeente Velsen onder de aandacht brengen. Er zijn heel veel mensen die ons niet kennen, maar wel willen voetballen. En zo hopen we met een open dag die mensen toch te kunnen bereiken. En ik ga heel even op zoek naar waar ze zich kunnen aanmelden. Dat ze kunnen naar uh, Waterloolaan 3 in Driehuis, daar kunnen ze zich aanmelden... En telefoonnummer is 0255518832. En misschien hebben ze ook nog een website. Dan ga ik daar ook even naar zoeken en dan kom ik zo daarop ja. terug. Hopen dat ze veel voetballetjes krijgen. Ja, ik hoop het zo voor de jongens dat ze lekker kunnen voetballen. Ja. Dat is toch leuk. En zitten er nog beperkingen aan de beperkingen die je moet hebben? Nou, je moet in ieder geval voetballen kunnen. Oké. Okay. Nou. Twee benen, denk ik. We doen een stukje hoorspel. Oké, okay, we gaan nu eens naar, luisteren naar een stukje hoorspel. Wat op dinsdagavond uh, ah. uh, wordt, wordt, wordt. uitgezonden. Uh, we krijgen straks nog uh, meer u, details vanaf hierover. Laat, tot hoe laat wordt dat uitgezonden? Vanaf dinsdag. uur. Vanaf 8 uur? We krijgen we hoorspelen. Op ZFM okay. Radio. Ja, hier komt Hartstikke die. leuk. Kijk, kijk er toch... Die man, die man is gek. Hoe die rijdt, zeg. Twee keer over de witte streep. Ah, die meneer is een beetje gehaast. Je bent toch ook wel eens gehaast? Ik rijd nooit over een witte streep. Een witte streep is hetzelfde als een muur. Zo'n streep is daar getrokken voor de veiligheid van iedereen. Als hij daar overheen gaat rijden, dan ben, je, dan ben je een misdadiger. Nou, nou... Een misdadiger. Een crimineel. En kijk wat hij nou weer doet. Rechts inhaal. En, en op. Nu weer links. Toen maar en allemaal op dat meneer toevallig in een Mercedes rijdt en jij in een De Dat heeft er niks mee te maken. Oh oh oh, nou wordt het helemaal mooi. Heb je dat gezien? Dat stoplicht, alsof het er gewoon niet stond. Je gelooft je ogen toch niet? Het was toen wel een beetje oranje. Hè? Het was zo rood als wat, met zijn dikke wagen. met 100 kilometer door het puurdere rood midden in de stad. Ja, houdt het echt niet voor mogelijk. Maar misschien moet die man wel dringend naar het ziekenhuis. Misschien ligt er op de achterbank een hoogzwangere vrouw die elk moment kan bevallen. Ach, onzin. Als er iets op die achterbank ligt, dan is het een verzameling porno. of gestolen stereoapparatuur. Of een machinepistool. Die man is een gangster. Niet meer of niet minder. Heb je die kop die gezien dan, hè, met die patsere gesnord? Je mag nooit afgaan op het uiterlijk. Dat heb ik nog van jou geleerd. Volgens mij is die man gewoon een doodspangen vader... die met zijn zieke dochtertje op weg is... naar de spoedafdeling van de kliniek. Je mag trouwens doorrijden, het is groen. Kijk, kijk, kijk, er is hij weer. Benieuwd hoe hij zich uit die file gaat werven. Ja, hij, hij, hij zal toch niet... Ja hoor, over het fietsvat, zie je wel. Het is een, het is een bankrover... Volgens mij zit de politie achter hem aan. Wel, nee. Hij heeft nog wel zo'n leuk hondje op zijn handschoenenplank. Ik houd het op een ziek dochtertje. Volgens mij ligt ze nu een te eilen op zo'n geruite Schotse pleed. Papa, ik voel me ellendig. En hij, stil maar, muisje. Papa brengt je meteen naar de dokter. Nou moet ik er met mijn dikke Duitse auto een paar fietsers voor over rijden? Sorry, Johan, maar je bent zo jaloers als de pest. Kijk, hij staat weer voor het rood. Ik stap nu uit en ik vraag me op de man af wat er aan de hand is. Ben je gek? Misschien schiet hij je wel een kogel door je kop. Wel, nee, rustig nou maar. Ik ben zo terug. Ja. En? Rij nou maar door. Ja, maar zei hij nog wat? Hij zei... Hé, hey, lekkere troela. Als je nou eens gewoon naast me kwam zitten... dan laat ik de kaartclub de kaartclub. Ik ben toch al te laat. Ach, hoe charmant. Is ze zieke dochtertje achterin? Haalt ze het nog, denk je? Is er, is er nog hoop? Rijd door, lul. <lacht> <lacht> ja, toch wel een uh, bekend iets. <lacht> in het verkeer. <lacht> um... Ja, ik kwam het gisteravond uh, nog tegen. in de Ergens in Zandvoort reden ze... waar ze normaal gesproken eigenlijk uh, verzocht worden... om 30 te reden. volgens mij reden ze daar toch echt wel 80. En ik zat te wachten op de klap, maar die kwam niet. Ja, ik denk dat we allemaal wel onze irritaties in het verkeer regelmatig hebben. Ja. Ik moet zeggen, ik, wat dat betreft gaat het bij mij wel redelijk. Ik ben niet zo vloekerig in de auto. Nee, dat is iemand echt helemaal... Uh... Hmm. Oh, Marja, ik heb uh, nog even teruggekomen op dat uh, voetbalvereniging ja? in, uh, van uh, Waterloo... Uh, ik heb hier een mailadres, dat is info at Daar kunt u ook de aanmeldingen doen en aanvragen doen of per informatie vragen. Oké, okay, dank u Ik gaat. zou het gewoon doen. Heeft u een kind met een beperking of een lichte handicap? Meld hem aan. Het is leuk. Voor die jongens die het zo graag willen. Nou, hele mooie afsluiting. Gaan we weer over naar het muziek. I saw you last night and got that old feeling When you came in sight, I got that old feeling The moment that you danced by, I felt a thrill When you called mine My heart stood still Once again I seemed to feel That old yearning And I knew the spark of love Was still burning There'll be no new romance for me It's foolish to start for that old, old feeling Is still in my heart En daar zijn we weer. Uh, waren we verder nog iets leuks te melden? Nee, niet, er zijn geen leuke dingen te melden. Wel uh, dat er weer uh, autobranden waren in Haarlem. Oké. Okay. Uh, afgelopen nacht was het opnieuw raak in Haarlem. Voor de vijfde keer in één week tijd is een auto uitgebrand. De brand aan de Vincent van Gogh Laan in Parkwijk... werd iets na middernacht ontdekt maar de politie kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Het is inmiddels de vijfde autobrand in één week tijd in Haarlem. Maar waar de politie eerst uitging van een verband tussen de autobranden... laten ze gisteren weten in verband uit te sluiten. Eerder deze week gingen meerdere auto's en een brommer in vlammen op. Zo brandden voertuigen in de Waardepolder en Zuidpolder... maar ook in de Haarmse Molenwijk volledig uit. Niet alleen in Haarenbrug de brand weer de laatste tijd vaker uit voor een autobrand. Ook in Hilversum worden buurtbewoners ...s nachts opgeschikt door voertuigen die opgaan in een vlammenzee. zee. Allemaal niet leuk. Nee. Het zal er voor lol aan zijn, hè? Ik heb ja, geen ja. idee. Nee. Nou, zullen we weer een nummertje doen? Doe maar. Ja, gaan we weer. Jij met je nummertjes. <laughs> This was all you. None of it me. You put your hand Het is man's advice don't ever drown in the blues my son all be Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5